Aanik op Ganymedes, een huurspelserie van Henk van Kerkwerk, Regie, Ad Leubler. 2177. Het hele zonnestelsel is bewoond. Het behulp van kunstzonnen zijn het koude, verafgelegen Pluto... en de grote manen zoals Jupiters groene, gasbedekte Ganymedes bewoonbaar gemaakt...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 Sanitaire mode modenshow vandaag klankvol zal begeleiden. De Zuid-Wind-zusters. Ja. Zoals u ziet, zitten tussen de zusters ook enkele broeders. Maar ja, onze Zuid-Wind-zusters zijn nu eenmaal warmbloedige dames... ...die beslist niet van eenkelligheid beschuldigd hebben ja, worden. Kijk, het valt ja, u mij maar. Oh, Yukio, de mensen kijken toch niet naar ons. Nee, Aileen. Het ons eigen ruimteschip niet gestolen was dat een passende kleren. Onze interplanetair moordenshow zou niet zakelijk interplanetair zijn en als we niet onze speciale gasten van alle werelden hier hadden. Ik wilde onze speciale gasten nog speciaal begroeten, maar daar protesteren onze mannen tegen. Ze zijn te ijdel om de aandacht met mensen te delen. Daarom nu uw allerattentie graag voor. Rudolf. Giacomo. En goaan! Oh, oh. oh, oh. ja, oh. moeten we echt op de voorste rij zitten. Hoi, oh, lekker niet wat voor me. En Spetunen, daar heeft een speciaal voor geïnteresseerd. Oh, oh. Om de heren in deze tijd van oh, nou, waargemaakte ja. gelijkheid wat meer zelfvertrouwen te geven, lieten we ze even voorgaan. Ja. Hmm. Niet te benen, hopen we toch ook op een eenvoudig oh. applausje oh. voor onze oh. sterren van Cleopatra, oh. Lucretia. die ik aan ah. heb. mevrouw. Dus hier zit de maar in het volgende. Mama, jij zei altijd dat het jou heel verschrikkelijk was dat het niks kon schijnen hoe je eruit zag. Kleren betekenen niks, mijn En dat zegt u? Ik bedoel, terwijl u werkt bij dit modehuis. Aan ah. het model staat iemand niet als zij de vitaliteit mist om te dragen. En, kolonel? apart ja, van onze agent hier. Korisawa, Yukio natuurkundige en zijn aanhang...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 Wie op deze naar de God van de onderwereld vernoemde planeet slechts ingedomde, ernstige ontwerpkracht komt bedrogen uit. Juist levensblijheid wordt hier uitdrundig besproken. Let u vooral op de op Pluto gebruikelijke halsslingers van levende planten. Sommige groen, sommige met zwaarkeurende bloesems. Dit zijn speciaal gekweekte slingerplanten die worden gevoed vanuit de sierlijk bewerkte flesjes voedingsvloeistof. Ze zijn dus exquise exquisiete ja, wonderen van vakmanschap die op de borst hangen. De handslinger zal gaan lang nou mee en als u de krans niet draagt, houdt u hem simpelweg buiten aan de deur. Alleen zult u hem af en toe verder even moeten bijsnoeien, maar dat is geen bezwaar, lijkt En u kunt de stekjes altijd aan een minder gelukkige vriend of vriendin cadeau doen, in de genoeglijke zekerheid dat het ze minstens twee jaar kost voor ze er zelf een afvaardbare slinger hebben. Zal man jij zo'n slingermooi maar af hoe lang het gaat duren, hier? Misschien Tevens kot ze het goed staan als ze met zo'n bloemenkans om op de toppelingen schoven. Annie, ze zouden natuurlijk helemaal steeds mee opschippen. Ja, dan had ze hem van mij gekregen. Even ja. apart, even extra aandacht voor Giacomo en Salome in de creaties 33 en 44. Oh, is wel, is wel wel. Ja. Ja, dit is eigenlijk de pro of de plutonische levenslust. De ensemble van Jacobo contrasteert een conservatief dofgroene Maulloze tuniek, heilzaam met spannend rood Bedrukt met motieven uit de 20e eeuwse pornografie. Volg! <tie> <tie> dat hiervan is het gedistingeerde dofgroen of boekje van Salome. Haar maulloze tuniek van hetzelfde rood, zonder het zijde-effect echter. De 30 centimeter brede sierband onderaan, met het motieven ontleed aan de Indiaanse erotische beeldhauwkunst, is een te geraffileerde tegenhanger van het exuberante kledingstuk van de man. Het zijn heel verschrikken of gewoon plaatjes van vrijende mensen? Ja, als je het zo gewoon vertelt zoals jij het doet, en dan zou nou niemand in die kleren willen lopen. Opleeg. Oh, Joekie. Ook voor die schrikken zullen het nodig er aan elkaar zitten. Stop jij met dat stopwoord van nou. Je... Oh, 89, 90 en 91. Maanmodellen. Oh, ja. Allemaal met papierdrug oh, nee, nee, nee. nee, nee, nee. Ja, hier wordt de charme van Cleopatra, Lucretia en Salome bijna overbodig. Ja, soms schiet de woorden tekort. Dan begrijp ik zelf niet wat ik ontworpen heb. <lacht> Oh, oh. Ik bedoel, die laarzen zijn nog praktisch ook. En Manja kan ook niet droom voor Annie. hoe kom je nou opeens op Manja? Nou, toch is dat zo zo'n slinger mooi zou vinden, of zo'n een oh, ja. Toen ja, ja. Het, dat ik Ja, ik dacht dat ik van de gedroomd had. Ik, ik mocht bijna op de pony zitten. Iemand oh, oh. achtervolgt ons geloof ik. Een bijdrage van onze Proverbus op Triton, de machtige maan van Neptunus. En tritonische ontwerpen zouden niet typisch van triton zijn, als we ook nu die op dieperende en ganaatsversiering zitten in de oh, Wat nog oh, gezichtsverf? Oh, oh, Ik bedoel, je ziet alleen maar rug. Karakteristiek zijn de edelduite pijen met karp, als altijd afgewerkt met metaalkleurige banen.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 De klassieke primeurs van deze kliniek, Ze hebben hun ogen dubbel. Je kijkt er niet op. Ja, dubbel. Een klassieke tritoogse voorhoofdbeschildering. Boven de ogen, op het voorhoofd, wordt nogmaals een ogenpaar gescheurd. De bijbehorende wenkbrauwen bij worden soms getekend, soms opgeplakt. Maar nu onze nouveauté: kunstogen. Ook al maakt die met het speciale crème op het voorhoofd worden aangebracht. Uiterst verveiligd productstukjes van elektronisch luisteren. Is het de starre levensloze, geschilderde ogen worden nu vervangen door twinkelende voorhoofdsieraden. Die de glans van de eigen ogen ervaren, oh, zo niet overproeven. Oh, bovendien zijn deze sierogen beweeggelijk. Oh, ja, als Lucretia en Jack op elkaar kijken, draaien zie je ogen weer. Oh, oh, oh, oh. En als ze de ogen sluiten... Oh, oh, oh. Laten we hopen voor het ergens het lijkt op het voor een hoofd hetzelfde te gebeuren. kan dat nou, Arnie? Ja, Arnie? Ja, ja, o, Een overnuchtig ja, systeem van optische illusie, vermoed ik. Uh, uh, waarschijnlijk, David, zijn het twee tot het uiterste verkleinde dupe ...die constant het beeld van de eigen ogen geven. Ik word een ruisje, daar ja, zijn we zeker msan. van. Nou, ik zal het je nog. Deze juwelen zijn het zonnestel te veroveren. Ons moederhuis is het zal op deze nieuwe draag op aarde te hebben geïntroduceerd. oh ja ik zie er wel wat in. Zo het mij ook staan? Nou, ik zat op mijn vorm. We moeten wachten zorgen dat ik op dat Dit moet ik van drie jaar het dienst Let twee uur. een oude heer. Vooral en kriapa creatie, speciaal voor de ja, de Kijk, ja, Het dag, niet alleen maar zie je ogen op het voorhoofd. Ook onder de echte ogen op je vingers zijn oogjes binnen aangebracht. Dat brengt totaal aan ogen op z'n zes. Oh, zes. Oh. Oh. En ik wil er ook over de bodem rustig toch gezegd kan worden: doe dat hij zijn ogen in zijn zak heeft. Colonel. Oh.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 Niet marcheren. Ja. Ontspannen, Ja. Ontspannen. En dat is een bevel. Ja, kolonel. En noem geen kolonel. Nee, kolonel. Nee, nee, nee. Geen rang. Geen titel. Tot uw ouders, kolonel. Dit plein is onder observatie. Ja, ze op ons? Kameraden op het tak van het Bodenpaleis. Uiterst gevoelige microfoons rondom. Kerels met biologisch oh. Kijk Kijk, met mcdonald doorgaan. Camera's op het dak van het modepaleis, uiterst gevoelige microfoons rondom, kerels met biologische testers, daar reageerde mijn verklikker op. De testerstraling veroorzaakte het gepiep wat je hoorde. Eerste 14, loop naast de Rustig. Ja, kolonel. Geen titel. Nee, kolonel, nee. Ze hebben ons weer in de testen. Als ze ons met de testerstraling volgen, richten ze de ultramicrofoons op. We moeten van dit plein af. Ja, ja. Niet volle. Oh, en ik had zo'n veilig baantje op Vele staan ja. over het weer, idioot. En oh. die zijstraat. Gewoon, kalm, op je gemak. En dat is een bevel. Ja. Ons bodenhuis heeft weer eens bewezen. Hoe zeer en sierlijker met het praktische kan samen. En we niet achtervolgen. We zaten oh. achter iemand aan. Wat, wat bedoel je? je daar? Dromen, dromen van Manja. Oh. We reden heel verschrikkelijk, ontzettend hard en we wilden iets pakken. We wilden een heel verschrikkelijk, ontzettend hard terug. Ik dacht dat je die dromen vergeten was. Ja, <laughs> die een beetje ruimte schip? Oh. Nou, Maar nou weet ik gewoon die stukjes. Alleen niet achter die waanzaten. zaten. Manja, spoelen. Maar oh Ja, Lisa, je had geen binnenpadje meer en daarom konden we het samen brengen. Nou, even Ik was. Ik Ik het maar Ik dacht toch. het veel nodig. Ik ben het veel nodig. Ik het veel nodig. Ik ben het veel nodig. Ik ben het druk op het De knop en het kostuum verandert totaal van De kleur. De twee De twee open... En een peur quasi tuniek ontplooit zich waarmee u in elk restaurant gezien mag Ja, ja. Als u tenminste die sublieme menselijke eigenschap ijdelheid bezit, die gezien worden tot een persoonlijkheid versterkende gemot, zeg maar. Maar laten we nu eens aan Mars denken. Wat voor invloed zou de huidige politieke crisis niet op onze libertijnse mode kunnen hebben? Die muziek, ik bedoel, daar. Ze spelen het iets wat ik De mode als spiegel van de samenleving. De mode na de val van het bataviaanse ultimisme. De mode als spiegel van onze terugval in de barbarij. <tie>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 Ja. Maar wel ja, compleet met hun klassieke heksuitrusting. De blonde vraag met vlechten en de opvallende Dracula ja, wat je volg, <tie> Zie je hoe zij het nieuwe bakken dictatortje onder zijn zich aan brengen. Oh, in Ja, een domme, het is te gemakkelijk om hem zo belachelijk te maken. Daarmee onverschat je het gevaar. Ja. Aline, het was een heks. Het was een heks. Ik droomde dat Manja en ik achter zo'n heks zat. zaten. Ik vind het opeens heel verschillend ontzettend zijkert. Kom op met dat stopwoord. Ik praat niet tegen jou. Ik had Het is Interesseer me niet. Ik wil niet tegen wie je ook praat, praat, zonder stopwoord. Ja. Wat, wat, wat, wat? Stil. Je ze weer? niet. Zeg maar wat dit was. Wat heb je gedroomd? Je zit altijd zo heel verschillend ontzettend op bij te vitten, papa. doe je dat? Dat wil ik dat gaan niet. En daarmee hield het improvisatievermogen van ons modehuis niet op. Nee. Wij hebben bij ons in de zaal enkele zeer speciale gasten. Mensen die de laatste dagen voortdurend door de bende van het Zwarte Plateau zijn lastiggevallen. Onze sympathie ging vooral uit naar de dame. In de Mag ik mevrouw Eileen Klever nee. verzoeken op het podium te komen? Nee, nee, Eileen. Nee, met deze kleren aan. Wij hebben juist iets voor u ontworpen en wel speciaal voor u dat die kleren gaat vervallen. Ah, Aline, luister eerst. Nou, gaan. Kom, ja. dan geef ja, nee, nee, nee, ik u een hand. Nee, dat hoeft niet. Ik wil er zelf al. Adieu. Danks David. Zo. <laughs> en hier dan, Giacomo en Gwam. En op uw ontworpen jongen. Oh. oh! Ja, jammer genoeg was het onmogelijk. Uh, voor een van onze mannen om Onlicht genoeg. de show. van hen heeft uw gestalte. Ja, hebben u zelf nodig. Ja. ja, ik ben toch eigenlijk wel een beetje dik. Oh! Ja, dus dat als een waar woord, waarbij jaloerse buitenstaans probeert ook de vrede te bederven. Hey, kijk liever naar deze stof. Oh ja, prachtig. Een eenvoudig oh, dofvrouw d'Ansan of een teruggetrokken rood, dat wel dadig contrasteert met de uitbundigheid van uw eigen gestaan. Oh, en zo zacht en warm. Dat vinden kleine kinderen lekker om te voelen. Ja, als je staat te praten, merk je eens dat kleuters zich tegen je aandrukken met hun snuitje dan in je jurk vrij. En dan vraag ik nu bij de geleiders om het cadeau te komen bekijken. Komt even op het podium, meneer Polizaba. En jij? Oh, ik Jobel. Ook trek je nog zo'n ontevreden gezichtje. Je moet erkennen dat het een mooie jurk is. Nee, ik probeer dit te onthouden een droom. Daar zal die droom van een jurkje van bij helpen. Zo, Ja. Nee, hey maar ik, ik, ik bedoel, dat dat is kwaliteit, dat, dat staat je op. Uh, luister goed, ik werk samen met inspecteur Neruda. Ja? U gaat allemaal naar de pas, Je hoeft een naam op te passen. Hij wacht daar op u. Nee, hij zal zeggen wat er verder gebeurt. Ja, oh, Waar wij het konden checken was er niemand van het zwarte plateau in de zaal. Oh, ja. Alleen hielden twee kerels het modepaleis van buiten in de gaten. En die hebt u toen heel verschrikkelijk ontzettend gauw gegrepen. Nee. Nee? Ik, ik bedoel... We, ze merkten dat wij het plein voor het modepaleis met biologische testers uitkwamden. Waarschijnlijk droegen ze een verklikker die op de testersstraling reageerde. Ja. Dat op zich ja. maakt ze al verdacht. Alleen hobbyisten en misdadigers hebben verklikkers op zak. En hobbyisten hollen niet meteen weg. Kunnen we ze niet inhalen? In, insluiten? In die menigte?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 Nou, je, je stak ze van voren aan. Dan gaan ze toch branden? Ach nee, ze branden niet. Ze smeulden. Mensen zogen er rook naar binnen en ja, die bliezen Blah. ze dan weer uit. Dat is een heel die ontzettend <laughs> En voor jou ja, hebben we dus ook een cadeautje. Een, oh, een stekje van een bloemenkrans. Een grote stek? Je kan de slinger binnen een jaar dragen. Nee, nee, ik geef hem weg. Oh, ik dacht dat je er blij mee zou zijn. En, dat ben ik ook, maar ik, ik vind het juist heel verschrikkelijk ontzettend fijn. Het, het is toch geen kunst om iets weg te geven wat je zelf niet hebben wilt. Nou, het flesje vind ik ook mooi. Echt handwerk. Bewerkt Pluto ons basalt? Nou, feitelijk is het geen basalt. Ik bedoel, het is een alleen op Pluto voorkomende mm. verbinding die uitsluitend vanwege en de uiterlijke oorlog. Professor Kurisawa, overwinkel... hebben we een paar elegante oorkwasten? Oh, oh ik... mijn hey, ja, Uit Uiteraard waardeer ik het, uh, het gebaar, maar oorkwasten, ik zou me er niet mee durven vertonen. Oh, maar u draagt wel die zware Martiaanse oorplaten. Amethyst, is het Ach, niet? kijk, ik, ik bedoel, ik kreeg ze dan nou eenmaal op Mars. Het zijn eretekenen. Ook yu -Oh is erg gevoelig voor. Oh, acceptatie. Maar wat van Mars komt, is altijd achterhaald. Op het modegebied tellen ze absoluut niet mee. Mm. Het is allemaal even zwaar en pompeus. Uh, nee, en met de crisis van het moment wordt alle Martiaanse dracht geringschatten. Bekijk hoor. Doe die oorplaten maar af. Geef u over aan de wijze elegantie, die bij nee, een man van uw reputatie past. Ik kon elegantie net onwijs zijn. Ja. Ja. Het is toch even schrikkelijk te gekken dan een bange ja, neus. Wil... Wil... Wil... Die plaat die daarin legt, bevalt me. <laughs> ik bedoel... Uh... Blijf die oorplaten toch gewoon dragen als je dat lekker vindt, we joh. We moeten joh. gaan. Op de vleugelboot regelen we het verder onderzoek. Het ja. gaat nog verschrikkelijk op het hart, zeg. Zo vlak over het water. Kijk, kijk, een is al heel klein in de verte.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 Mooi. Tussen de cactussen. Ja, kolonel, we hadden toch net zo goed in Vila Vrede kunnen onderduiken. Nee, onveilig. Onze agenten worden in de gaten gehouden. Of dit niet onveilig is. Waarom, 14? Omdat het opvalt. Eerst die twee echte die, die met Vila Vrede pikten. En toen dat luchtvlot. En nou deze weer. Ja. W wat doen we nou? Ik roep ons schip op.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 Kurisawa, Yukio, natuurkundige, ondoordringbaar bewaakt. Ons signalement is waarschijnlijk in handen van de vijand. Bevel. Haal ons op van uitwijkpunt 8. Rapport genoteerd. We halen u op van uitwijkpunt 8. Waarom moet jullie me roepen? Oh, David. Heb je weer wat nieuws over wat Tondo geleerd? Oh, nee. Hm? Ik ben heel verschrikkelijk te naar het stekje te kijken. Ja, het is prachtig, hè. Het wordt vast een hele goede krank. Ja. Manja draagt hem natuurlijk iedere dag. Batombo is ook nog een beetje moeilijk voor je. Maar... Nou, ik heb al twee banden uitgezocht hoor. De laatste ja. Batombo en uh, O'Donoghue. Ik twee tegen Polen. Die nou, ga ik dan dadelijk uh, aftragen. Daar heb je geen tijd meer voor. We moeten weg. De snoep wordt al klaargemaakt. Waar nou, gaan we dan nu weer heen? Kijk maar naar buiten. Jij? Groot, hè? Maar wat is dat? Het is helemaal zwart. Dan werkt het zonlicht er beter op in. Oh, is Zo plat...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 Als de baby niet in de fabriek is, krijgen jullie een vleugelsvloed mee... en daar zit een draagbare diepe tv -zijp. Nou, vooruit, kom dan. Ja, hoop niet te hard, Aileen. Ach, je zei, Yukio, je zei dat eens op aarde was. Ik had nog niks anders het vragen. verwachten. Ik spreeg met de telkens opnieuw toch je hoofd.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 tussen ons is niet plotseling een baby verschillen. En u kunt ons niet inlichten over een opvallende gebeurtenis bij andere volken? Ik bedoel, het lijkt me een veilige onderstelling dat u contacten onderhoudt met... Jij vraagt papier, figuur. Je zou eens een tijd zout moeten hakken. Dat zou je van opknappen. Maar bij jou zou het een tijd duren voor je als geest van het te toegelaten. Dat hoor ik zo al. Alsjeblieft. Ik probeer ze te herinneren of u iets hebt gehoord. Wij staan in de weg. De zoutschuivers moeten hier langs. Ja. Dus als jullie niet gepeterd willen worden. Wandelen... Ja, weet u dan echt niks? Nou, loop maar even mee naar de toren. Wat bedoelt u nou naar de toren? De uitkijkpost. Bovenop de rijdende zoutpersfabriek. Daar stappen ze zoutblokken. Oh, okay. Zo. Nou staan jullie het werk niet in de weg. Wat oh, kun je hier heel verschrikkelijk constant het ver kijken? Ze zitten door, door die hele tank heen. En moet je oh nee.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 Het is wel heel verschillend, zitten ontzettend gek. wel liggen tapijten in die tent. Allee, Alleen het paadje waar je lopen moet, het is toch van zand? Ja, ja. lopen jullie eens door. Ik voel me veel te opper om even de tijd te hebben. Daar, daar op die tron. Maar ja. ah, dat is een kind. On wijze, dat zij de winnares van de laatste toepronde. Wat sta je te fluisteren, afsluitsel? Oh. Ja, heertsen de oppertoe. Had ik fluisteren in mijn tent nog niet verboden, afsluitsel? Nee, heertsen de Nou, ik mocht ook nooit fluisteren aan tafel thuis... Dus jij mag het helemaal niet. Verboden, denk eraan, afsluit zo Ja, heersenoppertoep. En je lacht helemaal niet als ik afsluit afsluitsel tegen je zeg in plaats van die zeurtitel. En ik had je gezegd dat je lachen moest. Lachen, afsluit zo <totstuk> <totstuk> <totstuk> Je lacht alleen voor een vele dus je zeurt. Doe eens iets echt leuks. Iets echt leuks, heersenoppertoep. Gauw, gauw dan. Befeest de opper om lang te wachten. ik <totstuk> Ha, <totstuk> Uit de afsluitsel, je hebt wel net zulke stomme hangwangen als een maar kukkelen kan je helemaal niet. <laughs> ik ben zo blij dat ik de heer van de oppertoe op een pleziertje heb kunnen doen. Nog nooit, nog nooit, nog helemaal nooit heb ik zo'n stomme halen nadoener gezien. Wat <laughs> een heel verschrikkelijk ontzettend trut is dat. Ach, Siltje. Ach, dat arme kind. Mm.